Goedemorgen, beste luisteraars, op onze 167 e aflevering van die Streekradio Viva. Gelijk van gewoonte geven we toch toch een paar woorden op. Dat bal op sokken, daar is over 14 dagen al een keer op gereageerd, maar eigenlijk nog precies toch niet het juiste wat men zochten. Of, het was er wel dicht tegen geloof ik. Dan geef ik dat dan nog een keer op. Bal op sokken. Wanneer werd dat gezegd? En wat is dat juist? Bal op sokken. En dan, dat uitkan of vertan... Allee, ik kon er mijn baan zeggen dat hij met de matzerstil te maken. Maar heb dat al goed, kun je ons dat uitleggen, wat dat juist is? Ait dan en vert dan? Iemand dat bij de matzer uh, werkt of knaap gespeeld is of zelf matzer is, dat zal dat zeker weten. En uh, we hebben niet deze opgekregen, een kind het eigenlijk niet, maar we willen dat toch wel uh, een keer zeggen. Heb had dat al goed, die uitdrukking, en wanneer zeggen ze dat, of kinderen dat niet, een kind het niet. Een handvol voet toe te komen. Een handvol voet toe te komen. Dat geef ik ook nog op. En dan nog grap rap, rap uit een brief van uh, madame Jans Willemans. Er uh, stond er natuurlijk heel wat in, maar ik kon er de draad uitpakken. Vaak leizen. Vaak leizen. Wat zijn daar aan? En de uitdrukking. Aizen zijn leizen. Aizen zijn leizen. En dan nog een derde. Van eigen vloer of van eigen lijzen gebeten zijn. De Veu meugt ons billen. Hallo. Ja, het is Florent. Ja, Floraan. Ik ben dacht René in Luiden. Ik heb de stevens van de gedubber, ik lage maar men zegt ook een fein hè? Ja, ja, ja. En dan... Is dat in toepassing op een meisje? Ja, ja. Ja, een fein Ja, ja. En dan een minne, is het wel wat? Een minne? Ja vroeger uit een minne dus met dingen van uh, vissen of een van vossen hè, de vrouwen van de rug. ja. en ja. Ja. Uh, dan zijn uh, we nog een keer terug gekomen te op dat stokwasser dus uh, op een piktoestel mee afslagen hè, ja. dat, uh, de schuiven mee afslagen ja. dus je dus zei dat het van onder plat was maar dat is maar vaag uitgetrukt hè. je hebt dus uh, van onder was dat dus die stokwasser zo, die was van boven rond met een hand even aan en van onder was die vierkant gemokt Ja ja. en uh, daar zat dus een dwarsstuk aan en dan ook een schuin opkomen, stuk stuk dus dat de wetelijk een draagvorm op, met de basis op die stokken. En dan van onder aan dat dorstuk zaten uh, draagvier uh, korte uh, oude tanden aan, ja? waar de schouwen beter kost mee bijheen houden. Ja, die details hadden we nog niet, Florent. Nee? He? Ja, die details alzee... die... de hadden we natuurlijk niet, maar ja, ik, eh, ik, heb... ik heb het ook eerst nog een beetje uh, over paas, het paas ja. gezien. Uh, hoe zakt dat, dat je eruit? Ik kan het uitdrukken dat je dat verstond hoe het ja. eruit zag. Ja, dus we kunnen het ons wel iets voorstellen, is het mij nog niet heel duidelijk? hè nee Maar ja. Uh, van boven was er dus een soort antvat aan. Ja. Gelijk aan sommige schuppen zo. Ja, een ja, nee, een ronding. Dus, uh, eh, wel, ja, meneer. Uh, rond tussen ja. in, in uh, vijverum, Dus van onder en buiten ja. en ook zo'n stuk in. Zodat het uh, lekker aan, aan schip, zo vrij is dan aan nulle schuppen. Ja. ja, wel ja. ja zo had dat, ja. hè. Ja. Maar van onder ziet het met de ingewikkeld eruit. He. Van onder was het dus uh, vierkant gemaakt. En daar zat dus uh, een stuk, dus dat er uh, stond zo op stond op de stok ja. en een ander dat schuin, dus vanop de noek van de, de dorstok zo schuin omhoog kwam terug naar boven naar, de boven. Langs de twee kanten? Ja, niet nee, langs de ene kant. Langs nee. de ene kant? Langs de ene kant was dat. Ja. En daarmee werd dus de schuil afgeslagen. En de drie tanden? Ja, vier tanden ja, ik dat er vier stond, stonden, dat is me goed herinnerd. Ja. Maar het is nu ook wel enige jaren alleen dat ik dan gezien. Ja, ja, dat zal wel. Ze staan nog zo van een centimeter of vier, vijf lang. Ja. ja. Zegt Florent, nu dat we er toch, toch voor bezig zijn, we hadden het vorige keer over de Ja. Ja. Maar ik vind dorsmolen niet in het WNT, dus niet in het woordenboek. Ja, ja maar een dusmolen was dus het machine waarmee het Dus gedust werd in de schuur in de winter. Hè. Ja, ja. En ook, dat werd er wel een keer aan maten gebrekt ook. Hè. Een tijd dat er nog stond stonden buiten. Ah, ja, ja. Als scheur de schuur allemaal in kon. Ja. En wat was de functie van een dusmeulen gewoon? er was ook mijn een was zo dus die mochten zelfs zijn bussels en die waren met koorden en met ze zel ja. Maar nu gebruiken ze ook al, ze hebben dan een tijd papieren koorden gebruikt onder de en dan, omdat ze diegene z'n zel hadden, is niet kosten in En dan, nu wordt ook al veel plastic gebruikt, Ja, dat is juist. Vooral met die grote persen, was de persen op veld, Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Maar ja, daar zijn er al waar, uh, dus ja, ja, ja. direct graan op de, ja, ja. achter een tracteur. Ja, op de wagen en, en, ja. en een streugel op de grond, die bent opgepakt. in was het nog in, in, in, in, in, dus in Kleinborkes, maar dan zijn er ook al grote. Ja. En zelfs uh, opgerolde, dus uh, rond botten. Ja, opgerold, dat heb ik ja. ook al gezien. En die pikbinners, wat was de functie daarvan? Ah, wel, dat, dat, dat, dat werd ook meestal keurig gebonden. Cezal. Ja. Ah ja, goed. We hebben dat weer genoteerd, hè, Florent. Ja. Is er nog iets voor ons? Benoemelijk niet. Nee, dat zal dus nog wel komen, hè. Ja, nou. Bedankt, John. Dag, Goeie zondag he, tot genoegen hè daar, Floral, hallo. Goedemorgen René, doodag. Dag man. Het, het echte woord is Cizal hè. Cizal. Ze zeggen wel, hier zullen zowel ze Cizal, Cizal zeggen, maar de Cizalvezel dat is toch gekend. Ja, ja. De, de Cizal is het echte woord. Nu in verband daarmee nog uh, die desmiddelijke hoor werd ook nog iets anders gebruikt, voor zakkenband. Ze noemden dat zakkenband. Dus ze sneden van die rol, dus smullekoor, stukken af, van laten we zeggen 50 centimeter of minder. Ja. En daarmee bonden ze de patatazakken en zo toe. Oh ja, nee. Dat was met diezelfde Ja. Dat? En dat was een ander ding dat ze erin laan. Hè? Ja, ja, Een, een andere, andere knoop. knoop een hè? Andere... Als je daar aan de ene kant aan trok, was de rek los. Hè? Het was precies tover dat iemand... Ja, he? en toch, <laughs> ja, toch was dat vast. Met, ik heb het wel even willen nadoen, maar het ging niet. Ja. <laughs> dat pakte niet. <laughs> ja, dus just, dat is En zet, dat ja. is nogal uitgerafeld de koer, hè? Ja, zeer... Ja, ja, ja. als je daar Goed dan het trokken over uw hand of zo, dan bloeide dat. Ja, ja, ja. ja dat is mee geweldig. Ja. ja. En nog even terugkomen, Herman, als ik mag, die dusmeulenkoer, ja. uh, heeft natuurlijk te maken met koord van of op de dorstmolen ja. Ja. gebruikt, en die dorstmolen was dus een soort machine. Ja. Een groot spel. Een groot spellen. Een was dat eigenlijk, waar dat, dat opstond. op stond, vroeger was het alleen een pikmachine. Ja. ja, eerst was met tand zelf Ja, eerst met de pieks. Maar dan de pikmachine en dan de pikduster. Alleen afraan en dan was het al en met een dusmeul Daar kwam wat de boeren dat hun graan binnengolden aan. Dat ja. nog op die manier of zelf met een uh, met uh, pikmachine laat nafraan aan en dan geloon en in de schu en dan kwam de ja, dan kwam de dusmeul, met veel hulpen. En dat was met een lange, lange uh, riem. Ja, met dat op de tracteur, een de vliegwiel. motor van de Op he. een vliegwiel, ja, ja. Dat, ja. En dan moeten die schoenen vanuit het stal dat opgesmeten, moeten die opengesneden en dat zo ingelaten. Dat was, nog dat was de functie van dan dusmul, ja, de desmeulen. Ja, En dat vind je dus niet, Lode? Dat nee, nee. Tjè, ja, nee. Dan, ja, vind de dat de en dorsen staat erin. De motor die dorst, hè? Ja. bij ja. Pater dat is ook een desmeulen. Oh, maar ja, maar ja dat ik... kwam... Bastine kwam ook altijd in, hè. Just, ja, Als kind ja. liepen, we daar dat wat rond, hè. Ja, en dat was eigenlijk tamelijk gevaarlijk met, met dat vliegwiel ja, ja. en met die grote lange riem. En, en die hele brede riem, zo. Da, dat wanmeulen waar dat dan nog... Dat was ook ja. ingebouwd, hè. Ja. Ja. Dat wanmuel, waar dat het dus het kaf eruit vloog, er kwam veel stof uit. Just. Dat is ermee dat hij zoveel lambiek moesten drinken, hè, dat werken. werken. <laughs> <laughs> <Vitstof. laughs> dat moest <daar> worden. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is juist. Ja. Oké, okay, we gaan ja. een stapje verder. Ja. Uh, in verband ja, met die Lamour en Lamoen heb ik ook nu in ten ook al verschillende keren gehoord. Ja. Lamoen, dus, ja, ja. de N. Ja. Dus, maar dat komt het op hetzelfde neer, toch? Maar in de Lamoen, als dat paard in de Lamoen stond, dan had dat paard een broek aan. Dat noemden ze een broek. De, dat achterste van dat getrek, waarmee dat dus dat paard gespannen was ja, ja. in die Lamoen. Ja, ja. Dat noemden ze een broek. En, en ze zei me dat van de week en ik heb er zitten opzoeken en Ik wist het, maar ik kon er niet direct op komen wat dat just was. En dat, schoof... dat gaat onder die staart van dat paard ook nog een ja. verbinding. Zo ja, door. en dan over de tremels. En over de tremels, ja. ja. Juist, ja. Langs de twee kanten van de tremels, dus. Ja. ja, daarover, dat waren zo twee lussen in, da, in die leren riemen. Hè. Ja. Dat was de broek. En dan nog iets, ook in dat mee in verband, waar dat de voerman op zat. Op oh, die kamion, dat noemden ze de Placé. De Placé. Misschien zullen andere mensen dat nog. Ik heb het maar op één plaats gevonden. Zo. Maar die, die zei: dat is de Placé. Dus die plank waar dat de voorman op zat. Ja. Ja, misschien krijgt er nog bevestiging van andere mensen. Placé. De placé. We hebben toch zoiets al ge gehoord? Ja, hebben ze keer iets Maar dat was iets anders, hè? Ja. Het was ook nogthans die, die, die, de bok eigenlijk, hè? Dus ja, ja. Nou, wel, ja, de bok, ja. Dat is de wel eens ze hè. Ja. En dat noemen ze in den berg de placé? De placé. Ah, ik heb het de genoteerd. De ja. Nee, nee. ja de, de mensen kunnen reageren. Ja. ze Ja. Van die non, een lubben daar, hè? Maar ja. is dat niet meer een lubas. Ja. Maar ja. ik zie je hier staan bij Vandalen, is uit nederlands Loebas, Lompert, Boerenkinkel, Schurk. Ja. Maar zoals ik het gedacht erover heb, is dat een hele grote hond, maar een goede zakken, Een goede, ja. O, ja. In, ja. In, in laad, die in die bed. Een die van tijd een keer bast, maar niet in die bed. Ja, als een, als een bast. Als een bast, ja. <laughs> als het niet te lof is voor de bast. Als je zoeien hebt, dan moet je dan nog een klantenbaak kopen. Ja, oh ja, maar dat is een andere ja. Lottes, ja. Dat is juist. <laughs> je hebt in mijn geburen ook altijd zoeien rond. En dan bast wat hem hè. Maar gaat ja. lopen als je erop af gaat, hè. Ja. Maar loebas wordt volgens mij toch ook nog op een, in een andere betekenis gebruikt bij ons. Een loebas. Ja, maar dat zou dat dan niet meer een loeder zijn? Ja, loeder zeg je hier ook, hè. Ja, loeder, een loeder. He, een loeder, dat is dan al meer een scheldwoord, hè. Ja. Een gemeene vent, een gemeene meid. Zie ik hier staan, maar ja. Loebas, ja. Een loebas is voor mij een hond, een grote, een zware hond. Ja. Van mijn goed, Ho goed karakter. Ja, goedig, ja. Goed. Ah ja, die heb je vaak lezen, ja. want dat is juist is, dus, vaak, hè. Maar uitdannen, dan dan niet zeggen, nee Maar het is maar een gissing. Als ze gaan een muur afplekken met cementeren dan, dan plakken ze dat eerst grof en dan trekken ze dat met zo'n soort rijf, maar dat is geen rijf maar dat, een kam zal ik zeggen, met ah, ja. nagels daar lijnen in daarna beter de eindlaag goed in te pakken hmm. zou ja. kunnen, oh nee, zo zie ik het dik. ik weet het niet hè? zitten bij de plekkers ja, de matzer dat ook ja, ja, van onderzoenen cementeren boor, hè. Ja, noem, of zelfs oh ja, ja. op heel vlak van, van de dingen ja. hè? Nee, het is dan niet, maar wij, hey, te, te ook ja. een handeling van de ja, matster ja, dat je dat nou beschrijft. Bertan of dan, ja. ja. Ja, er en luizen, hebt er niks als een bras mee. He. Ja, ja. En kosten. Hebben we al behandeld eerder? Ja, dat ah, ja. kan wel. Ja. Ja. ja, dat is mogelijk. En dan nog een paar nieuwe zaakjes. Bijvoorbeeld het werkwoord dampen. Dampen, ja. Van uh, strijkgoed? Ja, dat is het. Ja. Er wordt niet fijn mee gedaan, schendt? Nee. Maar vroeger wel, nog zo'n fijn. Dus klam maken. hè ja, ja. Zo besprenkelen. Om besprenkelen en dan ineen draaien en dan laten liggen. Ja. En dan strijken. Ja. Maar ja om je stoemstraat hè Ja. Ja. Ze moeten op een toppeken duiven. En get stoem hè Zes. Maar vroeger was dat allemaal te doen. hè Dat is zwaar. nee klutsen. Kteren daaruit. Dat heb je waarschijnlijk ne... al gehad. Ja. Kteren daaruit. Een ganger. Een ganger? Een ganger, ja. Dat ken ik niet. Nee, ik kan moet het dus even zeggen. Ja, ik, maar zeggen. Ja. ik zal er mijn kat van spreken. Ja. Hm, dat zal wordt, dat kat wordt nog gezegd, hè? Dat wordt nog goed, ja. Ja, ja, ik zal okay, er ja. mijn kat van spreken. En Dan is niet van onder een kluk gebroeid. Ja. ja. En tenslotte een lied. Een lied. Een lied geven. Ja. Een lied afriemen. Dat kan ook een lied zijn. Dat kan ook ja. een lied zijn. Ja. En een lied zijn. En een lied zou zitten, ja, we zouden een lied zou zitten. Ja, ja, dat is juist. Ja, ja, dat is ook juist. Dat is nog binnen een ander lied Ja. Ja. Goed, dat lijkt die vogel, dat al gaat zeker, hè? Ja, ja, dat is behandeld. Ja, dat is zeker. Goed, hier ganger dan zijn we ja, er, blijft even aan de lijn, als het, ja. want er zit nog iemand op ja, de tweede lijn. Ja, klein oogblikje, Bedankt, Herman. volgende keer. Hallo. Ja, goedendag. Uh, het is hier Ben uit, van Bladerenkwartier. Ja, ja, maar, ja. Uh, het is in verbond met die nog nog keer. Ja. Ik heb de radio ook al uitroep, al het opgezet. Maar je uh, klapt daar juist van, dus, van die zakkenbanden, hè? Ja. Uh, dus dan da, da namen ze de koorten van, van, van de bol zogezegd, ja. maar uh, dat was toch een, een vrij duur spul die je halen, want normaal gezien werden de koorten altijd uh, gerecupereerd voor het seizoen daarop. Hè. Ja. Dus in de zomer werden, uh, allee, of in de winter werden de bussels losgesneden en dan werden die koorten aan een nagel in stallen moergangen van 10-9. Ja. En dan het jaar daarna werden die dan terug uh, ja, gebruikt, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Want ze bezigden daar ook nog in de winter van 10-9 voor tegels van te draaien, noem ik. Dus zo met één haak en dan met vier raken en dan aan de andere kant, je zult dat ook wel weten dat er in elkaar zit denk ik. Wat zegt het nee, dat ze daarmee nee. draaiden? Hè? Tegels. Ja, tegels hè Dus ze maken daarvan tegels ook met die dosmoorkoren hè met die sisal hè Hoe zat dat in elkaar? Ah, wel, uh, ten eerste ga ik u zeggen, sisal dat was een natuurlijk product en dat werd ingevoerd vanuit New Mexico hè, van uh, Yucatan hè Ik weet niet dat je dat wist. Nee, nee. Want toevallig, gisteravond, op de televisie, op de BRT, hebben ze daarvan in Vlaanderen vakantieland gesproken. Ah ja. Dus mee ah ja, ik, ik kom ook wel uit de stil zal ik maar zeggen, maar dat was vroeger een natuurlijk product, en dat was vrij duur. Ja. En daarna Noorlog zijn dus uh, de synthetische producten ja, van ja, de ja, te gekomen. Ja, ja. Want dat is nu nog duur, die is al kort, ja. ja, dat is. Maar bon, voor terug te komen op die tegels. Ja. Dat was, uh, hoe moet ik zeggen, twee uh, balken zogezegd. Die, die, die, hoe moet ik dat gaan uitleggen? Hè? Aan de ene kant één naak en aan de andere kant was dan een balk en daar kwamen dus vier aken uit. En die aken die werden gemaakt van, van, van een ijzeren staaf zogezegd, die dat ze eerst in smis uh, ging laten uh, kloppen voor een naak aan te maken. Ja? Ja. En dan werd die vanachter met elkaar in verbinding gezet met één ijzeren plaat hè, waar het dan een endelaan stond voor aan te draaien. Ja? Ja. en dan gingen we met die koord zogezegd, maar dan, die koorden die binden we, die bonden we allemaal aan elkaar hè. Ja. en dan gingen we dus van neersnaak terug naar die neennaak, want die stond dan bijvoorbeeld, nou vlant dat gegeide lengte, wel van uw tegels, stond hier vier meters verder maakten ze die neers aan die neennaak vast en dan gingen ze naar die verdere gindert, hè, die enkeling zal ik maar zeggen hè. Ja. Ja? die aakten ze daar rond en dan kwamen ze weer en dan pakten ze de tweede naak ja? En dan ging ze terug naar die neen-naak dat in er vers stond. En dan zo, dus tot als die vier haken bezet waren. Ja? Ja. Ja. En dan begonnen men, die neen die enkeling, dat was een fixen ja. Daar konden niks aan veranderen, dat was een fixen Maar die vier haken dus daarmee konden draaien. Ja. Ja? En dan van 10-9 uh, maakte men daarvoor een blok. En dat was zo'n blok, zo, een balakske, zal ik maar zeggen, een beetje een uh, piramideachtig, maar zonder punt. En daarin waren de hoeken een beetje uitgekapt. En die waren, waren um, half rond waar die koort, juist in paste zogezegd. En dan begonnen men aan die enkel naak, aan dus uh, die enkeling, en staken we die blok daartussen om voor te voorkomen dat men geen knopen begon te draaien. Ja? ja. Zat er nog altijd mee? Ja. <laughs> Het oh. ja, is toch wel ingewikkeld he? maar allee, ja, vooruit te leggen. het ja, ja. is zo simpel als kapapselen. Ja, ja. En dan, en, dan en draai je op, je on, je. Aan de andere kant hebben we erin te draaien, zogezegd. Aan die ja. negel waar die vier raken aan stonden. En de tweede persoon die neemt die een bocht vast om zo dan die mooie, die dikte te houden. Van, van die een tegel zogezegd, en ook voor stroppen en voor knopen te voorkomen. Ja. Want daardoor, allee, dus, uh, aangezien dat men begon te draaien zo gezegd, werd die kort, korter. Hè. Ah, ja. dus, en met die vier haken, dat moest mobiel zijn, hè. Die, die, die moest stilletjes aan opschuiven. Bijvoorbeeld als men in het begin vertrokken met een afstand van vier meter, dan stopte men ergens op een, een afstand van een meter nou, of van twee meter. Maar met die daarmee magnifieke tegels. Dat waren tegels, hè, dat ze van tien negen dan bezig, allee, ja, dat, waren, even nog, dat waren schoentegels, dat ik heb ze nog zien draaien. Die kon die dan niet kopen. Maar wij waren een beetje uit ons lood geslagen door het woord tegel. Maar na verstond ik het. Het is teugel. Een teugel. Een teugel. We zaten met een tegel in ons hoofd. Hetzelfde. Ja, ja. ja ziel, Met dat de ontronding heeft ons parten gespeeld. Dries van heeft ons ongeveer hetzelfde gezegd, ja, dat ja. ze dat in de winter deden, ja. ja, dus, dat, ja ze dat ze dat zullen vullen, zielen. zielen dronen, he. Ja, hele zielen, ja, ja. Ja, ja, ja. En dan ja. van 10-9 met een wist stroe, vakhoeren stroe, branden we dan van 10-9 de vezeltjes dat ja, er nog Ja, de feinortjes dat, dat eruit staken, eraf, ja. Dat was even, dat was een schoen werk, dat was een magnifiek werk. Uh, in verband met aan nog, ja, ik zeg maar. dat aan nog, nog, heb je in de volgende nog iets gehoord. Dus uh, ja, dat werd in schuur gezet, de daar weer boter gezet. Zogezijd. Welke motor? Ja, dus, de stoelmotor, he, als het nog met met stoem gemacht werd, he, de, hoe, hoe noemen ze dat he? tracteur, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus waar dat een groot vliegwiel opstond met dat pattenriem, ja. 10, 9, 9, 10 doen, waar Maar ze dan van naar negen slippist nog even van doen want we dat riem niet doen te patineren. Want dat gaat over enkele wijken over dat riemen vet. Ja dat bezig je ja. daarvoor trouwens ook ja, ja, ja. maar dat was uh, hoe moet ik zeggen hè? ik heb dat toen ook gehoord maar half en half want ik heb het nog zien bezig en ben een opweker en dat was ik denk dat was meer voor de riemen niet doen te patineren en ja. ik geloof allez, ja, niet doen te slippen zo zogezegd ja, ja, ja, ja. en ik denk dat dat toen een andere uitleg voor een is hoe ik weet het niet zo niet meer men wil opletten want ik geen gezicht dat zeg, natuurlijk maar, ja, wel, ja. Euh, ik ken dat nog ja, ja, maar. ja zo, en want dat ik is... heb me nog steeds bezig en op de zo ah, denk, ja. waren dat waren nog vier riemen dat erop lagen en dat werd wel is ah, ja, dan, ja. als slipjes tegengegaan. Uh, ah, ja, vanaf Dat van binnenkwam, bos naar riemen rapporteren en alles met een vochtiger en zo. Of van, de poly loopen, hey? van de polie lopen hè? Van de polie aflopen hè? Ja, maar nee, dat was toch niet. Dat was toch niet veel van de politie te lopen? Zeg. Nee, nee, het was er niet veel, maar nee, het nee, gebeurde. Ja, maar, he? ja, maar daardoor, van die 9 als de riem van u bestond stond u wel Van 109, of ze wel stond u ja. machine in het center, ja. niet in cent. Niet ver genoeg. Maar daarvoor werd toch van 10, 9, die negen die is niet gebezigd. Niet voor die, die, die riem tegen te houden. Veel nou, ja. te trekken, volgens mij. Iets beter te trekken, volgens ja. mij. Ja. Voor niet te patineren, dat er niet ja, over hè. Ja, want ja, van 109 als uw machine schoon in haak stond, zal ik maar zeggen, en je platte riem. Was dat niet van Was dat geen probleem? Ja, maar ja, zwart. Dus ja, die dorstmuil, ja. dat stond dus binnen, die schoven werden open gedaan, maar dat moest altijd met mondjesmaat ingevoerd worden. Ja. Dat zijn kleine openingen. Ja, als je je voorstelt, een bollige graan is niet groot. Uh, trouwens, nu met de, de laatste nieuwe maaidorsters gaat dat door een opening van, van ja, zal ik maar zeggen, een centimeter. Hè. Ja, ja. Maar uh, als dat dan nu trouwens ook nog, als dat, dat wat nat is. Of daar komt in één een keer dat pak binnen met vuil of zoiets. Ja, dan dat ja. dat je dat ook binnen met, nee. dat, ja. Ja. En dan is dat gedaan met rijden, laat maar zeggen. Ik ja. vind er een begin uit te Dat is dan met mutten draaien. Dat zeggen ze ook, hè? Zal ze hier, Dat zal zo zover ja. zijn. Maar alweer, ja, dat was toch nog een schoon twart. Ja. Ja. Uh, wat ik nog dacht te zeggen, ik heb daar goed van die lubben. Hè. Ja. Dat is nogal een lubben of tien of het ander. Ik heb nog een keer een woord gehoord, maar uh, ik weet niet dat ik daarvoor de goede betekenis is. Dan spraken ze van een koeillubben. Ja. ja is er de volgende wordt Ja. Ja, ja, een dus een persoon ja. die op de biestenwagen schien, in slachtoffers van 10 negen met ja. de biesten af te jagen? Ja. Zou dat ja. dat zijn? Ja, ja, dat is het. We hebben dat als koeilubber ja. gehad, met een ja. Maar ja, dat zal een variant zijn, koeilubber. Ja, dat kan wel zijn. Ja. Oké, okay. dat was het. Goed. van harte bedankt. Bedankt. Tot de volgende keer nog eens, hè. Dag. dag. Hallo. En goeiemorgen, René. Dag, en Piet. Dag, Piet, ja. Ja. Wel, in verband met die uh, dieselboom waar dat paard om trokken, had het toch ook een berre. Een berre, dat was dus waar je paard in trok. En dat links en rechts, dat was zo, hoe zal ik zeggen, een driehoek. En waar het paard achter ingeduwd geduwd werd, vastgemaakt en zo kon trekken. Want er waren veel paarden die gemakkelijk trokken in een berre, maar niet aan kordeel konden lopen. Oh ja. Dus iemand, uh, een paard dat met kordeel, cordiel, weet je wat er ja, gebeurt. Als ze alleen moest trekken in de ploeg, dan was het een moeilijke. Maar als men ja. in de bergen kon lopen, dan liepen hij gemakkelijk, dan zat hij meer vast. Ja, ja, ja. ja. Heb je dat in Assen nooit gehoord, een berre? Nee, ik heb dat niet genoteerd. Wel in Asbeek en in Katerveiren en Ternat-Lombeek, daar zegt men een berre. Ah ja, en in een berren lopen. In een berren lopen, en daar liepen ze gemakkelijk in. Trouwens, die koetsjes die je nu ziet, de mannen die je met paard en de koetske rijden, ja. dat is een berren waar dat die in lopen. Aha, wat daar wel tremels tegen zeggen, dus. Dat kan zijn, een tremel, ja. Maar dat zijn er twee, hè? Ja, ja, ja, het ja, weet, het ja, is juist ja. dat. Ik ga dat een berre? Aanien is een diesel. Bij ons ja, ja, is dat een berre. Ja, ja, een dieselboom. Ja, ja, ja, ja, ja. Als Marien is, is een dieselboom. Ja, en links sorry. en rechts van die dieselboom was er een paard gespannen. Ja, ja, ja, dat kost ja. Maar in dat berre is Marien. Ja. ja. En er waren veel paarden, gelijk ze zeg, die, maar, die gemakkelijk in een berre liepen, maar niet een kodiel ja. konden lopen. Ja, ja, moeilijker ja, ja. ja, ja. Moeilijker en dan die een tegel van die meneer daaruit Blaukotier, ja, ja. dat is wel juist, maar er is wel een kleine anekdote aan verbonden. Als wij in de tijd bij ons thuis een koei verkochten of, of een rund, ja. dan moest een boer de tegel meegeven. Ja. Aan meegeven. Ja, de koper die bracht geen tegel mee. Die, de boer moest je die geven. Die, die, ja. Hij verkocht zijn koei en er was een tegel bij. Rond de kop? Rond de kop, stuk en zo kon de, de koper ermee weg. Allee, dat, de dat kregen daar de baan. Ja, dat moest, dat Drons was de traditie. Dronzen de, de baanluxeluf? Hoe zeg dat? Dronzen de baanluxeluf? Ja, luk ja dat heb ik thuis ook zin doen. In de winter Maar dat zeker. was meestal ook voor de goede koop, hè. Ja, ja, ja. Want de burken die wisten dat ze ze moesten samenhouden, hè. Ja, ja. ja, ja. En dan uh, die koeier, die een... Uh, Koeilubber. Koeienlubber. Ja. Dat is de drijver in het slachthuis. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Daar hebben we het niet, al over gehad. Dat is niet de, de kutter van de boerderij. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Okay. En jij zei ook lubber wel, met een, o, een R? Een koeienlubber, ja, ja, zijn ze bij ons, ja, met ja, een ja. R. Ja, ja, ja. ja een die die... En dat zeggen ze ook in het slachthuis, een ja, koeienlubber. Ja. Het is in die zin dat we het ook genoteerd ja. hadden. Ja, ja, het is zo ook. Ja. Voilà, dat zal het zijn. Bedankt, bedankt Piet. Goeiendag. dat jij daar. Ja, dan, dus, we hebben we wel als kind nog dikker gezien zijn. En dat was in de hele buurtschap dat in een beetje hulp, nee. Eh, René, wat was daar zo gevaarlijk aan? je dus zeggen, je moest uh, uit de buren van dat riem blijven, he. dat ah, was ja. een lange riem ja. en dat gaf ook veel stof, dat nou al, al, al, waard. Ja. En die dat daar bovenop stonden, dat dat dus die schoven in lieten. Die moesten zorgen dat er geen mutten mutte werden. dat was ja, geblokkeerd ja. dus... en dan vloog dat riem eraf. En dan was daar een wanmeul in gebaafd, waar dat dus en dan van achter de zakken, he. dus met graan. He. Maar er waren allemaal volwassen mensen dat daarop op stonden, ja, ja, ja. of de kinderen, allee, de averjongens uh, van de boer. Ja. Maar als kind ja, ging je dat naar zien. En, en, was dat even een evenement? Ja. ja, en dat was uh, ja, ja, dikke naar de winter toe. Wat de eclame Hallo. ja. Hallo. Hallo, goeiedag. Ja, Dag Stap. Ik hoorde dat juist in ja, de voorlaatste manier ja. uitleggen over uh, die mutten drogen en zo, ja. en de manier dus van werken, uh, de schoven, uh, mondjesmaat ja. aanbieden aan ja. de trommel, de, de tanden van de trommel, de aarde laten pakken, niet te veel in één keer. Ja. Ik herbeleefde mijn kindjaar, ja. ik heb dat thuis allemaal gezien. Dat was plezant voor je daar staan op te zien, hè? Ja, ja en helpen hè, alleen... Oh, we, op, op de schulft, zo mogen boezels en meneer zo. Dat was, voorraad, dat was plezant. Ja. Ja, en inderdaad, dat vet dat was bij mij weet ook tegen het patineer. Ja. Oh. Dat, voor voor de riemen, voor te vermijden dat de riemen afdraaiden, helpt ja. dat niet. Dat was omdat dat een bazaren ooit een stond, stond. Ja. ja, ja, ja. die eraf lopen. Ja. ja. Just. Uh, ik uh, van de week een woord dat mijn eerste binnenviel van, uh, vanuit mijn kinderjaren ook. Een bender. Kende dat. Een bender. Ik heb het al goed, maar ik kan het zo niet direct zeggen, maar ja. je moet ons dat zelfs uitleggen. Ik geloof dat ze RENA ook gebruiken, ja. zeggen, bender. Uh, het is helemaal buiten gebruik geraakt, hè? Ja, ja, ja. Althans, ik zie je toch helemaal niet meer, maar in tijd was soms gerief, hebben de kinderen, Bo, dat Het was het, uw liefde, want mij staat voor dat bender uh, in Brabant gebruikt werd in betekenis van buik. Van? Buik. N nee. nee. Dat, dat een... Want als het u gerief was, zou hij een buik zijn. Dat was met een bredden met een buik. Als ik een goede ronde buik gegeven had, dat was met een bredden. Ja. Bredden? Ja, ja. Mijn bender is totaal wat anders. Nog iets anders. Je blijft even aan de lijn daarvoor. Ga ik het dan buiten naar binnen? Ja, zeker. Als je wilt, ja. ja. Oké, okay, want ik ben rond voor de rest. Ja, ja. bedankt. Stav. Bedankt, Staf. Hallo. Ja, ja Ludo. Ja, ja, Ja. Het is Maria, hè. Ja, Maria. Zeg, daar, daar nog niemand niet antwoord op dat... Uh, van aardig lood ze gebeten worden. Ja. ja, dat vind ik een schoon woord. Ja, wij ook. Van aardig ja. vlogen beter zijn. Van aardig ja. vlogen beter worden. Kun je ja. dat uitleggen hoe dat, dat is? Ah ja. Ze toe, ja. op het politiek gebied bijvoorbeeld. <laughs> nee. Meer gewoon niet zeggen. Van een ja. van familie bijvoorbeeld. De familie, ja. De van, hè. Of van een van kring. Aha, wat ja. Dat ze inzet. Ja, ja. Met, met meest, volgens mij is op het op het politiek gebied. Ja? Ja. Wat we werd ook gezegd van... Van eigen loze ja ja, ja. Ja, ja, ja, Van ja, ja. andere ja, ja. dingen, hè. Dus dat van is, eigen de, kring... De resten staat veel gezegd. Ah ja, ja, van uh, eigen vrienden tussen aanhalingstekens. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. Zeg, wacht, zei, nog iets. Een woord, hè. Dat kika... Ja. Wacht, hè. Terra roeten. Hebben ze dat al een keer gezegd? Ah, ja, ja, ja. ja. Teren roeten. Ja. Teren we roeten, hè. Ja. En dan het slabakt. Ja, slabakken, ja. slabakken, ja. Ja. Oh ja, dat hebben ze gezegd al. Ja. En dan een santa boutique. Ja. ja dat is ook gezegd? Gilda Santa Boutique. Ja, Sint-Neklaas uh, is die gisteren gepasseerd met Gilda en Santa Boutique. Ja, ja. Ja, ja dat was een radiowagenbaan. Ja, ja. En de Piet en een kloon. Ja, ja. Gilda's San Santa Boutique. Alles en met... erop en eraan. Giel de zeggen ze ook. Ja, Giel de ja. Tama Ja. Ja. Ja, dat is goed, weet ik zeggen. Uh, ik heb dat opgegeven, maar we hebben nog geen reactie gehad op een handvol vol toe te komen. Een handvol weer toe te komen. Ja, en lobby heeft ons dat gegeven. Onze lobby. Ja. ja. ja. Oei, oei. Ja. Een handvol weer toe te komen. Ja, ga ja, ik het dan niet? Nee, dat heb ik van hem nog niet gehad. Hè. Hij nee, is toevallig he? niet thuis. Nee, nee, nee. <laughs> ja. Een handvol weer toe te komen. Ja. Ik ken het niet. Alleen ja, ik heb het nog niet horen zeggen. Ik zal het zo zeggen, hè. We zullen hem nog eens moeten vragen. Ja, ik pas natuurlijk. Ja. Goed. Eh, bedankt. bedankt, bedankt. Maria. Goed Goeie zondag, he. Bedankt de vele medewerkers en de nog meer luisteraars. En graag tot volgende zondag. Tot Losterwijk.